Wij beginnen de zogerles 73. En het loopt niet zo storm hier, hè? Maar, maar toch wel een paar mensen hebben wij. Dan kunnen we gewoon verder gaan. En kijk eventjes, ik wil even controleren of het bord goed staat. Wordt het niet omgewaaid? Nee? Oké, okay, dat is goed. Dan gaan we verder. Wij gaan verder. Wij staan op de pagina ...Jud-Alef... Uh, 11, de rechterkolom, de regel 12. Het is uh, even wennen, ja? hoe de zoger dat omkleedt. Natuurlijk is het. Uh, heeft het een cachet, maar het is ook wel natuurlijk, uh, vereist ook uh, inzicht of inspanning om even door die omhulsels heen te komen. Naar die dienstverrood, naar die parzofiem. En als je die steeds in de gaten houdt, dan zal de zoger tot jou spreken. Dus wij staan nu hier en hij spreekt over die toestanden van die ik heb op het bord even wat opgetekend. Uh, zoals wij hadden geleerd, drie bij drie eerst. En dan jenica, de tweede toestand waarbij uh, twee lagen zijn. Hesset voor het, het net zoals je Dus kat nuut, en de derde toestand is gadluut, waarbij drie lagen zijn. Net zo goed, je onderaan onderstellen als het ware. Geset, vooruit als het midden, middenstuk, romp van de partsoef. En komt nog gogma binadat als het hoofd. Dan verkreeg ik dan zeer pien. Alle negen, alle gadluut, dus de grote toestand en gogma en alleen de gogma nodig is om alleen door gogma kan ontvangen van licht gogma of gaya we noemen dat kan serapin doorgeven dat aan de noekwa dat is de hele kunst de hele uh, bedoeling om het licht uh, door te laten sluizen aan de ware ontvangster ja dat is de mal goed precies hetzelfde werkt ook bij ons ook bij ons moet het allemaal doorlopen, zie je, dat hoofd, dan romp, de romp, en dan de onderstel, en dan moet het helemaal naar beneden afzaken, dan is het, wa het ware ons, ware ontvangst. Als het helemaal afzakt, naar de soot, bij ons ook, en dan je, van je soot als het ware iets straalt naar die balgoed, wat kan nog, dan kan de mens pas... Ook de mens kan dan echt sereniteit ervaren, Vol, voldaanheid en alles. alles. Ja. Dus het moet altijd die, die, deze volgorde zijn. Uh, 12. Na de punt. We zijn en dat is wat hij zegt. De zoger weet mirugo hoe je newei Neviyi Kashoot. Dat is wat de zoger zegt. Wezese Omer, dat is wat de Zogar zegt. En het Ramazweet Miru, go, neviyi Kashoot. En zij werden verborgen, verhuld. Go, te midden in het midden van, te midden van, Van de ware profeten. Zo'n so, zoger staat. In de staat. En hij ons vertelt. Hasulam. kashut Hij zegt. De ware profeten. Hem we God. Dat zijn de spirood we God. Altijd weet je dan profeten. Die twee profeten. Die zijn altijd alle profeten. Die profeten. Die ware profeten. Die profiteren. Die, die, hun profetie komt uit die plaats van netzig en hoort van Adzioot. En daarom is ook altijd een ware profeet, is altijd te onderscheiden. Altijd, men kan altijd zien dat het ware profeet is. Die altijd komt, die, die brengt het licht uit de netzig en hoort, en dat is de, het Heilige. We hebben netzig gehoord, en dat is netzig en hoorde, deze is de Jenika die zij uh, bereikt hadden door de jenica, door de tweede toestand heet jenica, waarbij be, jenica betekent letterlijk dat aan um, like um, uh, zogen, zoals we dat zeggen, zogen. Jenica. En dan zogen doe je dat, wanneer doe je jenica, dus de eerste ibor, ja, of drie bij drie betekent. De, de toestand 3 bij drie, of Gimel, Go Gimel, de het is in het Hebraeus, betekent dat er is nog één sfera of één, we zeggen dat niet één sfera, één kli. Dat betekent dat er nog uh, onder, het onderstel, laten we zeggen zo, dat het onderstel en het middenstuk, die zijn nog samen, die zijn nog niet, uh, nog niet uitgekomen. Die, die bevinden zich op één niveau. En dat betekent... Uh, dus uh, nog zeggen dat um, de toestand van um, verwerking ofzo. So. En in de tweede toestand, kijk nou naar, de, naar het bord. Ik ga eerst lezen wat hij ons zegt en dan komen we dat verder. Dat die zei dus dat net hebben gehoord en die hebben bereikt uh, door, door, die zijn bereikt door Jenica. Dus door de tweede toestand, zoals dus ook op het bord staat geschreven, dus ook bereikt wordt, de netzagen God die komen, kijk naar het bord rechts, de tweede toestand, dat in de eerste toestand, kijk, toestand, de eerste toestand, gimmel, drie in drie. Dan, wat zien we in de eerste toestand? Dat netzagen God, is zo, dus drie, drie sferoten van de onderstel, of ja, het onderstel van elke partsoef, van een partsoef. maar we hebben nu over de zeren pin. Groeifase, groeistadia van Zerentpin. En kijk nou in de eerste, studie, de eerste fase. Eerst hebben we alleen maar dat onderstel, drie sferoten, netse, god en isode. En die zijn opgestegen, opgestegen naar, of die zijn samen op één plaats met Geset, Gwora en Tiveret. Dus die zijn toch niet uitgekomen. Ja? En kijk nou in de tweede toestand van Jenica. Wat gaat het gebeuren? Die, kijk, in de eerste, nog een keer in, het, in de eerste toestand. Binnen de netzig zit de gesed. Zie je dat? Binnen de netzig zit de gesed. Want dat is de rechterlijn. Netzig, binnen de netzig is gesed verstopt. Binnen de hode vinden wij de gwura, ook van de linkerlijn. En binnen jesot is die verret. En in de toestand, tweede toestand, Jenica, zeg je dat, uh, zijn netzig en goden, die zijn, zeg je dat, die zijn bereikt. Wat betekent netzig? Die netzig en goden, en die soort heb ik ook daarbij gedaan, die zakken, als het ware, naar beneden. Dan heb je als het ware twee verdiepingen, in plaats van één verdieping, ja? als, als het ware. Dus, nu heb je twee lagen, heb je nu, in deze toestand, in de tweede toestand, heb je onderaan de onderstel, het onderstel, en de, en de romp, ja, de romp van de partsoef ook daarbij komt, open komt te staan. Dan heb je wel twee. over deze tweede toestand hij dan. 14. Ah, het meer hoeven hem, hij maar die zijn verborgen in hem. Wat betekent verborgen in hem? Die hem, nee, lam, want het licht van hen is, zeg dat, is uh, verborgen, is verhuld, orde, is nog verhuld. Vijftien, weinonigla, eh, weinonigla, en is nog niet onthuld. We zullen zien wat Johannes vertelt. Waarom is het onthuld en waarom is het licht nog uh, onthuld of verhuld? Hij bedoelt de grote toestand. En we hebben alleen maar nu de kleine toestand. Kijk, alleen maar twee delen, twee, twee delen van de partsoef. En als er twee delen van de partsoef is, dan is het net over hoe het hoofd ontbreekt. Ja. En als het hoofd ontbreekt, dan hebben we toch tekort aan licht. Ja. Het, het licht van het hoofd ontbreekt. Altijd kijk naar de, naar, uh, in het geestelijke, kijk altijd naar twee dingen. Naar de kilim. En naar de licht, naar lichten. Ja? De, ja, uh, de, letters, ja, de letters van het alfabet, die wijzen altijd op de kilim. Onthouden. De letters. Als je over letters wil spreken, dan bedoelen we kilim. Ja? Dus ontvangers. En ook als wij spreken van de namen van. ...de schepper, of de namen, de namen... ...ook altijd kilim, Onthouden. die twee altijd kilim. Ze spreken we Hawaïa, Hawaïa, Adni, alle namen... ...dan spreken we toch wel van kilim. Oké, okay, hogere kilim, lagere kilim, doet er niet toe, maar ook in kilim. En er zijn ook lichten, die in die kilim komen, kunnen komen... afwijzig zijn, nog niet aankomen. En de kilim moet er geschikt zijn... Zichzelf geschikt maken om de, om, aan, om de lichten te ontvangen. Dat is alles. De hele kunst is dat licht en keer in hoe, hoe kli. Hoe komt men tot zijn wasdom uh, tot zijn vervulling? Dat men, dat men hoe? zichzelf geschikt maken. Zij jouw kilim uh, geschikt maken om licht te ervaren. Licht komt nooit ergens Het is altijd, altijd iris. Er, altijd, altijd is er aanwezig. Alleen door kielin beschikbaar te maken, jezelf te corrigeren naar het licht, naar de, naar de uh, volgens de, de opbouw zoals het is. Zo wat we leren ook. De opbouw, hoe dat allemaal gaat. Dan maakt jezelf ook, uh, maakt de mens zichzelf ook. Uh, geschikt om die lichte te ervaren. Daar gaat het om. Uh, zelfs in onze wereld hebben we ook hebben we op toestanden waarbij zie je dat uh, de ene bijvoorbeeld, de ene is ontwikkeld in mensen, de andere minder ontwikkeld. Ja? En wat dit betekent, natuurlijk is alles in onze wereld, is het natuurlijk betrekkelijk alles wat ontwikkeld en niet ontwikkeld is. Maar toch wel zie je ook bepaalde verschillen. Ja. Als iemand bijvoorbeeld ook kennis van onze wereld weinig heeft. Ja, en, uh, dan zie je ook grofheid. Et dan de mens kan ook grofheid. Betekent dat betekent uh, dat de mens nog niet klaar is. Nog niet kan zijn. Nog niet doorlichten, doorlichten zijn eigen kind. Grofheid. Er bestaat wel een goede grofreed, grofheid, van dat iemand wel uh, capaciteiten heeft, maar heeft zichzelf nog niet, uh, ja, maar en kan ook in die grofheid, hoe grover die lim zijn. En als die gecorrigeerd worden, dan is het geweldig. Je grof betekent dat men ra, laag naar beneden kan trekken, maar als het niet gecorrigeerd is, dan is het een ellende, dan is het een brok. niet gecorrigeerd gevoel, dat is natuurlijk... Maar dat is wat we leren, ja, dus we leren nu verder. Vijftien. We da. Schijnt er niet kilim afuig, mikelim, leorot. Zeer belangrijk. En weet dat er altijd bestaat een een omgekeerde verhouding tussen de kilim en de lichten. Kijk okay, er goed naar Rot, want, indien wij de lichten bekeken, van de kant van de lichten. En nu kijken we naar, naar het bord, naar het tweede, de tweede toestand. Wat, er, wat is nu geworden nu in de tweede toestand? Kijk, net zo goed is het zo zijn, uit die, uit die uh, eerste toestand naar beneden gekomen. Hoe komt het? alles. Uh, ik heb nog de lichten daar niet of de daar niet lichten daar niet aange aangegeven, maar dat komt wel. Uh, wat zegt hij ons? En nu kun je altijd kijken ook vanuit uh, bet, uh, altijd onthouden goed en goed weten dat er uh, een omgekeerde verhouding bestaat tussen lichten en Kieling. Hoe het licht, hoe de lichten komen, en hoe kilim ontvangen. Ja? Kijk. <coughs> uh, hij zegt, want bij het bekeken, zegt die van de zestien, bij het bekeken van die lichten, uh, maar masigim alle ideeën, jenica, bevat men, of, begrepen, of bevat men, bereikt men, door Jenica, dat de eerste komma moeten we wegdoen, van de zeventien haalt het weg. die is de eerste komma in de regel zeventien, dat de eerste komma is niet op zijn plaats. Dat, dat men door, wat betreft de lichten, uh, be bereikt men uh, door Jenica, dus de, door de tweede toestand, door de gagaat het licht van Chagat, het licht van gesed gvorat Feret, En dat is roog. Wat betekent dat? Het licht van gesed gvorat Feret, Dus het licht dat behoort bij de, bij de middenstuk, bij de romp. En bij de romp is altijd roog. Die verhouding goed kennen, dan is het, kan je, niet, kan je niet, geen fouten maken. Dus door nu door Jenica. Verkreeg men, eerst was het zo, in de Ibor in de eerste toestand was het alleen maar licht licht nefisch. Laagste nefisch, waarom? Eén maar één onderdeel bestaat. Als er één, alleen maar één onderdeel bestaat in een partsouf, dan is het altijd nefisch. Ja, waarom niet? Waarom? Waarom altijd het eerste licht komt, het eerste licht wat binnenkomt is altijd het laagste licht nefisch. Nu in de tweede toestand zakt dat. Uh, die netzaagot is zo naar beneden ah, zak naar beneden betekent dat er nog andere, andere licht extra licht bij komt dus komt er nu de tweede, tweede licht en dat is dan roog het licht roog het licht, at licht roog, komt nu binnen en die licht nef, nef is, die zak weer naar beneden samen met die kilim kilim Kilim, die net zo goed is, zo, die zakken naar beneden, in de tweede toestand, wordt groter. Ja, net als een kind, komt uit, uit buik, die wordt groter, die beentjes, gaat op de, Dan, net zo goed is, zo, dat zak naar beneden, in de tweede toestand, omdat het vol was, groter geworden, ja. Hoe, waarom? Omdat het groter geworden, we spreken nog niet waarom. Uh, en dan, dat betekent dat in die gesed, ik word het komt licht van Gesset Goratjeveret. Welke licht is van Gesset Goratjeveret? Roog, de tweede de tweede, het tweede niveau is roog. Want wij spreken van het salut. En in het is het, die drie bepalen het licht. Dus net zo je zo, allemaal hebben ze het licht, dat heet nevers. En Gesset Goratjeveret, allemaal hebben ze het licht, het licht dat binnenkomt is het licht. Uh, oké. Okay. Er zijn varianten daar natuurlijk van de, de, deze sfera dat en deze sfera dat, maar die, zijn die hebben dat. En links zien we daar waar gadloot is, de derde toestand. Dan komt nog de volgende fase waarbij, waarbij, we zullen zien dat straks duidelijk. Dus, maar wat hij zegt ons, uh, er bestaat dus de verhouding, omgekeerde verhouding tussen lichten en kilim. Het onthoudt er goed. Dus wat betekent hier? In de tweede toestand, jenica, betekent dat or, uh, dat malide de, jenica, or de chagat, dat door jenica, door de toestand van jenica, de tweede toestand van zogen, jenica is zogen, toestand van zogen, Onthoud uh, gewoon dat woord jenica, dat in de toestand van jenica bereikt men oor de Hagat, licht van Hagat, en licht van Hagat is altijd roog. Ja of niet? Ruach. Dat is het tweede licht. Wat nu komt het tweede licht binnen. Oké? Over Hitler, over Hitpas, over Hitkat Shev, 18. Over Hitkat in Hinata Kilim. En wanneer we het aspect Kilim Kijk, in deze toestand van Jedika komt het licht, wordt het licht bereikt. Uh, Roog. Altijd moeten we kijken wat is, wat er, welke kilim worden bereikt en welke, welke lichten worden bereikt. Ja? Kijk, licht wordt bereikt zeg je, vanuit het uh, perspectief van het licht. Wordt, komt het licht roog binnen? En nu gaat hij ons zeggen, uh, wat is uh, in de kilim, hoe dat gaat in de kilim? Hij zegt in de kilim, maar sigim, kilim, net zeg goed. In de bevat men, komt men te bevatten de kilim. Netzeg en hoort, dus omgekeerde verhouding. Waarom? Net en hoort, die waren verstopt in de chagat, ja, in de, in de eerste toestand. Die kwamen nog niet uit, net zoals voetjes bij, bij, bij komende kwamen nog niet uit. Nu in de tweede toestand al, al, die, al onderstel komt. Dus netzeg en hoort komt eruit. En dan betekent dat qua kilim altijd zo, het is altijd werkt, altijd hetzelfde. Dus, in de, in de toestand van Jenica, tena, wat lichten betreft, komt het licht roeg binnen. Het licht van Hagat is licht roeg. En Kelim, Kelim omgekeerd, er worden bevat, of, of bereikt, de kilim net zeggen God, ja, omdat dief, die zaken naar beneden, die komen uit. Dat is belangrijk om dat een beetje te steeds dat, altijd hebben zo, proberen het altijd opletten, welke licht uh, in een bepaalde toestand welke licht komt en welke klie voor daardoor uh, bereikt ja, of komt uit yeah. dus gagat is het licht en uh, nee, licht gehad, het licht van gagat het licht van gagat kijk, als wij zeggen, spreken wij kunnen zeggen zo het licht van Hagad. Als wij zeggen het licht van Hagad, Dan bedoelen we het licht dat de kilim Gagat vult. Ja? Mm -hmm. Of behoort tot hem, tot hem. Duidelijk. Of in plaats van het licht van Hagad, Zeggen we roog. Duidelijk. Het licht van Gagat. Hagad zijn kilim, ja? kilim. Kilim van het middenstuk van de parsoef. En het middenstuk is altijd, altijd roog. Duidelijk. waarom het middenstuk is, is rood? Als we alleen maar onderstel, alleen maar drie sferoten hebben, betekent alleen maar, dat er alleen één niveau is, alleen maar één, dat betekent dat het kleinste is, is nefers. Als er nog komt, er gesedgoratje verder, ja, dus uh, het middenstuk van de persoon, dan komt er nog een tweede, tweede licht, dan komt het licht, uh, uh, licht dat, dat hoort bij, de kilim gezet het je verret. en dat is roog. En straks zullen we zien wat welk licht natuurlijk in het hoofd dan komt een licht hoogma We zullen zien hoe dat, hoe dat verder is. Als je één keer dat goed doorkrijgt door, door hoe dat allemaal werkt, dan zal je echt zien hoe dat geweldig werkt, dan hebben we dan geen andere terminologie meer nodig zal je door dit spirood alles kunnen uh, en begrijpen, en uitleggen, ook waar jouw interesse over zijn, zal je dat ook allemaal helpen. Of je interesse hebt in medicijn, of in de uh, kosmos, in, of in, in, uh, in bedrijfsvoering, uh, en zal alles met dit dienst spirood uh, voortreffelijk voor uh, specialist zijn in alles in bankwezen, wat dan ook, als je weet één keer hoe dat allemaal werkt zal, je, zal, je, uh, zal het voor jou jouw jou bedrijf, jouw bezigheid zal voor jou als gesneden koek zijn Ik bedoel, waarom jij zal dan de, de, alles, is, alles komt van, van die alles komt van het systeem van, van die tien spierot en ook kosmos is ook opgebouwd op dezelfde manier en bedrijfskunde, alles is opgebouwd naar, die, naar de efficiëntie naar, naar vulling ja? wat is de bedrijfs, bedrijfsvoering het is naar de efficiëntie beter te maken vullen de, de belangen van bedrijf, van consument alles dat is precies zo, dat komt als het is niets anders, dat is allemaal het gevolg van uh, van het scheppingsplan van de teams voor het precies hetzelfde. Doet er niet op in welke branche je dat zit. Je, je kan het altijd toepassen. Eigenlijk. Ja, voor jezelf. En mm -hmm. ja, dan heb je echt, ik zeg het, dan heb je dan absoluut. Uh, dan, dan ben jij uh, ten aanzien van alle anderen die dat, dat systeem niet kennen nog. Dat ben je natuurlijk dan een enorme een enorme een, een enorme voorsprong ten aanzien van Maar dat zal de volgende, de grootste revolutie zijn. Ik bedoel technisch wetenschappelijke revolutie zal zijn, ook humane revolutie zijn, wanneer men uiteindelijk zal dat ontdekken, want niets komt beter dan dat, absoluut. Tot de tot de komst van de machine, tot de komst van de, van de van de bevrijder zal niets anders komen dan die de Svinsverod. De Daarom probeer dat. het is niet moeilijk, maar alleen open jezelf daarvoor en niet proberen met het hoofd, dan gaat het erg goed. Dan zal je zien hoe dat allemaal geweldig werkt en overal van toepassing is. En bij alles van toepassing is. Dus, wat zeg je dan? Wanneer de jenica, in de toestand van jenica, die voetjes, die gaan naar beneden, netzeg en goed. Zijn voeten. Die gaan naar beneden. En dan hebben we dan, als het waren twee niveaus in het, in het parcours Dan, qua lichten, komt dan het licht gest van gestel vooruitje verder binnen. Dus komt nog een licht roog binnen. Vroeger was in de eerste stadie, toestand 3 bij 3, was alleen maar nevers. En alle waren allemaal samen op één niveau waren ze. Die drie onderstel en de romp waren allemaal op één plek, als het waren op één. Alleen dan die gesis dooruit verder, ze zijn hoger natuurlijk. Ze waren ver, verborgen, verborgen in, in die drie, uh, drie laagste sferoten en in de tweede toestand jenika. Die, die komen dan uit, komen uit de voeten naar beneden komen uh, en het licht komt nog extra licht bij. Dat is dan licht lichtroo. Uh, we okay. or gaan Oh, ga het ons uitleggen, kijk nou. We or gaan en het licht nefesh, nekentje na de coma. We or en het licht nefesh. shahaya be welk licht was in de hagad, in het eerste, zoals in de eerste, in eerste toestand. Daar was, daar bevond zich dat licht nefesh. Yo rede hem, die sagt in hen af, dus die, sa die daalt naar beneden, naar die zo God Jesuit, duidelijk de, het was alleen maar nefers nu, de, nu de, de voeten die komen naar beneden, net zo God hij zegt net zo God dat is ook, maar hij bedoelt dat de voeten, die komen naar beneden uh, en dan het licht uh, er was alleen, in, alleen ne licht nefers ja? het licht nefers, die zak naar beneden waarom komt licht er hoog Richt licht ro roog komt naar, naar eerst binnen en het licht en duwt dat licht nefesh naar beneden te komen, want elk licht wat groter, zwaarder is, yeah. licht roog is sterker dan het licht nefes. Mm -hmm. En die komt dan dat licht komt binnen in die in die kieling. en je pusht het licht uh, nefes naar beneden, waar naar beneden naar die Net zo goed die zakte naar beneden. Net zo goed die zout, hij zegt alleen net zo goed. Uh, Oké, okay. we gaan uh, tw twintig naar de punt. We gaan we mogen de godlood, ze misgenaaid hoor rood. Oké, okay, geeft ons ook een weer dat dezelfde uh, gaat ons illustreren uh, dat, de, dat dat dit omgekeerde verhouding tussen lichten en kieling. 20. We gaan het zo ook. Bemogen de gadloed in het licht van gadloed. Ze mifgenaad au rood dat van de kant van, de, van het aspect van lichten. 21. twintig. gaan wordt geacht. Wat betekent gadloed? Kijk, gadloed is dan de derde. Uh, links hebben wij hier op het bord, hebben wij op de tekening, hebben we hebben, hier heb ik opgetekend, de toestand gott, de, de, grote, de grote toestand. Dan komt, komen, nog extra kilim, ja? komen nog extra kilim, van het hoofd, het, uh, gesed, sorry, Chogma, bina en da, nog drie kilim uitkomen. Hoe? We zullen zien, want gesed Goratifere, zie je dat gesed Goratifere die steeg op omhoog, die krijgt kracht om nog een hoofd te verkrijgen, dus nog een hoger worden. En die worden tot Chogma, Bina en Daad. En de netzer God is zo, die stegen op naar de, naar de voormalige Geset Gboratje En niets kan, ni, Natuurlijk, niets verdwijnt in het geestelijke. De plaats is er wel, de krachten blijven er. En daar woorden, die worden netzer God is zo, die gaan zich promoveren tot Geset Gboratje En dan verkrijgt verkreeg dan, uh, heb ik het niet, niet opgetekend, verkreeg dan uh, nog, uh, van de beneden komen dan nog, uh, verkreeg je nog een, een, een, een nieuwe, uh, net zo goed is zo. Ik zal dat een beetje toch optekenen. Dus wat, wat gaat u ons nu, en gaat u ons nu dat ook aangeven, hoe dat de verhouding tussen lichten en kilim zijn, in de grote toestand. Dan zeg je dat, uh, dat in de grote toestand van het aspect van de lichten wordt geacht, Shehemma Sigim, or 21, ja, or de Chabad, dat, die, dat zij, zij bevatten of be, be, verkrijgen of ontvangen uh, licht, licht van, chaga, van Chabad. Kijk nou, op Chabad. Licht van Chabad. Wat betekent licht oor de Chabad? Het licht van Chabad, van het hoofd. Ja, betekent, wat, als je zegt ons, licht, licht van Chabad, betekent het licht van de kilim, Gese, uh, sorry, gochma, uh, bina, dat. betekent dat? Of kan je dan zeggen, een andere naam geven dat licht, dat, dat is, welk licht is dat? Dat is dan Neshama, precies. En nog in een grotere toestand, nog als het nog een grotere toestand wordt, dus dat betekent de eerste grote toestand is Neshama. En de tweede grote toestand is vervolgens is, licht Gaya. Dat ja? is wat hij begrijpt. Dus wat zegt hij ons ten aanzien van lichten, verkrijgt men het licht uh, Chabad. Dus uh, chogma Binadad, oftewel Neshama omiginata uh, kilim kijk, aan en van de en terwijl van de kant van de kilim wat, wat ontvangt men van de kilim ja, wat licht, begrijpen we dat licht komt licht van Chabad, ja, want wat hebben we verkregen, wat boven komt, erbij komt, wat boven dat is in de kilim en daarin komt een nieuwe licht Chabad is, licht, uh, is kilim van het hoofd en daar komt een nieuwe licht wat erbij hoort ja dat is netjes netjes netjes om ik genad kliem van de, van het, het, het aspect kliem 22 nif gaan wordt geacht hu, kli de godlud, dat men, men uh, verkrijgt het de kli van je zoot van gadlut daarom had je ook in het vorige geval je zoot heb je niet niet, er, niet genoemd, als het ware. Maar ik heb hem wel bijgeschreven. Maar Jesod dus komt, wat hij had gezegd, hij had hier, als het ware, hem niet, niet genoemd, deze. Niet genoemd. Maar hier verkreeg men dan Kli-Jesod. Kli-Jesod. En door Kli-Jesod te verkrijgen, dus licht verkregen men licht van Gadlood, licht van Chabad, licht van Chabad, dat betekent licht van de kelim van Chabad. Dat is een neshama. We hebben gezegd, het ja, licht. En later komt nog Chaya of chogma, Maar qua kilim verkreeg men de laagste, de laagste kli. Kijk wat ik bedoel. Kijk, dat is de, de omgekeerde, omgekeerde verhouding. Wat betekent omge, omgekeerde verhouding? Laagste klien laagste klien laagste klien, de laagste klee ontvangen. De laagste klee, precies. Want de lichten komen, de, de, altijd onthouden, de laagste lichten komen eerst. En bij de kilim worden de hoogste kilim eerst gevuld. Oké. Okay? Dus, uh, wat is hier ook, hij zegt nu in de Godlood, dat het licht komt nu van gebaden binnen in de hoge toestand, in de grote toestand. Dat is dan licht Ne, shama, of daarna komt nog licht uh, uh, Chaya, licht van Chochma. En terwijl qua, qua Kilim, kom daar, komt de Kli Jesod uit. uit. Hoe lager Kli komt uit, hoe lager kan Kli komen uit, hoe sterker licht kan men ontvangen. Begrijp je dat? Stap voor stap. Ook bij ons precies hetzelfde. Hoe lager jij kan corrigeren jezelf binnen jouw kilim, hoe groter licht kan je ontvangen, hoe groter behagen kan je ontvangen. Duidelijk. Ook ik nou hier ook, zie je dat? Hoe lager jij dan, kan, jezelf kan krijgen, dat jij kracht krijgt, om laag, het laagste in jezelf daar te kunnen uh, jezelf corrigeren jouw kilim, dat dan je zot, en daar, daarna nog aanhecht dan het helemaal goed. Hoe lager je dat kan, hoe, hoe groter behagen kan je ontvangen. Het probleem is dat wij geen kilim hebben, en daarom, als een mens nog geen kilim heeft, dan kan je ook, die beha het behagen is van zijn, zeer eenvoudig wat wij, wat wij ontvangen. Maar hoe meer wij in onszelf, in ons eigen systeem, kunnen penetreren binnen, maar wel, wel, wel werken aan zichzelf, want zonder dat kunnen we niet, anders kunnen we alleen maar in onze kilim komen, in de wens om te ontvangen. Dat is dan, dan hebben we geen licht. Heel, dan is het weer steeds hetzelfde, Er het is geen beweging. Maar hoe, hoe lager, hoe groter licht kunnen we ontvangen. Kijk, door je soort, kijk nou, in, in de, in de, in de, kijk nou naar, naar het bord, door de eerste, eerste toestand, wanneer het begin pas. Alleen maar één niveau heb je, één niveau, ja, één. Uh, net zo net ze godie die zijn in binnen of die geset vooruit die zijn binnen die net zo die dus de voetjes kwamen nog niet uit en de romp en het binnen, binnenstuk van de partsof zijn nog niet uitgekomen laat staan het hoofd het hoofd is allemaal niet nog niet duidelijk uh, in de tweede toestand komt, kom die, komen de voeten uit. En komt daarbij dus ook nog een licht uh, Maar welke komen, verkregen worden verkregen, verkregen in de tweede toestand, in de jenik? Net zo genoord. Zie je dat? Dus laagste, ja, wat laagste verkregen wordt, dat wordt verkregen. En lichten van boven omgekeerd. Een licht wordt, aanvullend licht, is dan de volgende licht roog. Zeer eenvoudig. Alleen leren daarmee, daarmee spelen, die verhoudingen. Ja? Dus er komt het tweede licht, komt licht roog binnen. En de kilim, zij net zeggen hoort, verkrijgen we extra kilim. De hele bedoeling is om qua kilim naar beneden te gaan. De hele correctie is qua. qua Qua kilim. Van ontvang, eerst corrigeren, altijd welke klik ook corrigeren. Beginnen met welke klik corrigeren. ketter Het meest eenvoudige, ketter de ketter. Dan komt het uh, gochma de ketter. Dan is de ketter. Dus het, het, steeds, steeds zwaarder. De hele bedoeling van correctie is van licht naar zwaar. Ja. Van licht naar zwaar. Kilim corrigeren we altijd, let op, van licht naar zwaar. En lichten zijn altijd worden ontvangt van licht naar, nee, van uh, grof naar, ja, zeg ik dat, van laag naar, naar grote lichten. Van, van kleine lichten naar grote lichten. Omgekeerd, ja of niet? Nog een keer. Met Kilim. Als je dat wel goed goed door hebt, dan is voor jou wordt het echt gevaar. Voor met kilim is het altijd zo. Opbouw van kilim, corrigeren van kilim. Altijd van licht naar zwaar. Dus van lichte kilim, welke lichte kilim zijn? Ketter het lichtste is lichtste klie, ja of niet? Licht betekent licht, licht van aviut, van de wensdiekte. Dus van de, licht, van de lichtste wensdikte naar de grootste eh, wensdikte. Dat is de correctie. Dus van boven als het ware naar beneden kwakilien. Maar van lichten is het omgekeerd. Van lichten is het correctie van beneden naar boven. Ja of niet? Van lichten. Dus als je we eerst ontvangen, welke licht ontvangen je? Nevers. Dan ontvangen we. Roog is hoger. En dan is shama. En dan nog hoger ga je. Eigenlijk. Dus van lichten van beneden naar boven. En van kilim van boven naar beneden. Altijd kijken van die twee perspectieven. Dan verdwaal je nooit in zoger. Dan gaat de zoger echt open. Dat is eigenlijk het hele probleem. Dat men leest dat, dat en steeds niet opleidt waar het over gaat. <coughs> en dan is het net over het mooie verhaal, of het prachtig, iets allegorisch, zeg maar dat, allegorisch, zo dat, men weet, men voelt het wel, dat het wel, alles zit daarin, maar die verhoudingen kent men. Ja, dus dat goed onthouden, dat. Geleim van licht naar grof, en van met licht, van licht en van klein naar, naar naar naar, ja, naar groot, zeg je dat? Ja, zo. Van klein naar, naar het meest kleine begint en dan steeds hoger, hoger, hoger. Als je die verhoudingen goed kent en hoe dat komt, dan zit je goed. Maar stap voor stap. Maar let op, erg belangrijk. Uh, uh, Oké. Okay. Uh, uh, ja, dat door, hij zegt hij dan, in de grote toestand, zegt hij, verkrijgt wordt, qua lichten, zegt hij, het licht van Chabad. Chabad, als je hoort, hoort Chabad, is altijd hoofd, het hoofd. Dus betekent, Chokma Bina, Daad. En als je zegt, een licht van Chabad, hij wil niet noemen hem Neshama en Ru, en chokma. hij wil gewoon zeggen, op die manier. Dan betekent licht van die kilim, Chabad. Ja. En, dan, en, en wat betekent dat? Dat betekent Neshama of je. En dan zeg je qua licht in is het, het, licht van Chabad komt, en qua, in de grote toestand, en qua kilim, zeg je komt Jesod in de grote toestand. Dus, zonder te bevatten Jesod, van een bepaalde toestand eh, kan men geen licht chogma eh, ervaren. En zonder het licht chogma kan men ook niet geven aan de Nukwa. En de hele bedoeling is natuurlijk dat de Nukwa ontvangt. De dus serantin is het in de mens ook. Dat zijn ook de, kracht, de krachten, ook in de mens, wat overeenkomt met eh, dat op het besturingssysteem. Ook in de mens heb je ook een zeer randpien natuurlijk en al die al die, al die sfeerotum weer. Precies hetzelfde. Maar de hele bedoeling is dat de Nokwa de mag goed bij, jou, bij ons ontvangt. <coughs> Op welke manier zullen we leren het zoals we hebben gezegd? Dan de helft kan wel en de rest niet. Of negen sfeerot kunnen wel, negen. Dus de helft kan wel, de bovenste helft kan wel ontvangen, het onderste niet. Maar wel ook. Uh, we zullen zien verder. Uh, Kmoosje, uh, 22, na de koma. Kmoosje, echtovle geland, zoals geschreven word, zal worden hieronder, later. 23. We zesche omeren, dat is wat hij zegt, zog er zegt. Itialit Yosef, weet Niro Jozef uh, is geboren weet Mirube en ze werden in hem verborgen alles komt naar Jezod, kijk naar jesod, waar Jezod is geboren betekent de klie Jezod is nu een groot toestand, nu geboren waar Zohar spreekt van de klie van Jezod met alle, alle bewoordingen spreekt hij daarover en niet over het persoon Daar ah, ja, dat was wel een persoon Jeso. maar het gaat over die, Josef is Jeso. en daarom zien we dat Josef onderhield, het hele volk en de hele wereld, in Egypte, van brood en alles was daar, Iedereen kwam, de, hele, de hele wereld kwam naar hem toe, want Jesod geeft altijd, voorziet de Noekwa, en de Noekwa, alle zielen behoren bij de Noekwa, dus Jesod geeft, uh, alles aan de nukwa en alle zielen zijn van de nukwa. Daarom staat het in de Torah dat alle volkeren kwamen, kwamen naar de farao en de farao zegt: ga maar naar, naar Joseph en die had al je wel. Hij was de eerste minister van van zeg dat uh, bevoorraden. Ja, het ja, is allemaal dat bevoorraad Ja, hem, ja. <coughs> en hij heeft ook, ook gezegd zeven jaar en ja, zo. Zeven mageren jaren, zeven mageren, dat zeven is weer rood, Gisteren wordt het weer net zo goed. Zo'n zeven jaren mageren en zeven, zeven, zeven jaren dat zullen we allemaal leren, wat het allemaal betekent. Niet het verhaal, het verhaal is gewoon te kennen, maar uh, wat er in de hogere, in het besturingssysteem plaatsvond. Ja, dat is toch raar beschreven dat op die manier, zoals het was, het was wel zo de zeven magere jaren zijn dan zeker de klie Ja, is de klie natuurlijk maar dan, wanneer is het magere wanneer was het, wanneer is het magere wanneer is het als, het, als, het, als men dat niet kan nog ontvangen dan is het nog magere het is dan in de toestand van jenica dat is nog naar bijvoorbeeld een kleine toestand en dan komt er een grote toestand en dan is het dat, dus al die dingen zal je dan echt uh, spelenderwijs en eenvoudig zal je dat allemaal leren het is niet moeilijk het is niet moeilijk, alleen de manier moet je vinden, moet je jezelf beschikken daarvoor, zo het goed. Kijk naar nou, wat je zegt. Ja, het jaar, het Jozef, het Mirobe, Jozef you, werd geboren, en zij waren in hem verborgen. Kijk nou wat je verder En nu spreek je over de Godlood alle, over de eerste Gadlut. De eerste Gadloed is wanneer je zood komt erbij en het licht komt erbij. Welk licht komt dan? Het licht van Chabad, het licht Neshama. Ja? Dus er zijn twee Gadloed, twee fasen van Gadloed. De eerste grote, grote toestand, de eerste grote toestand waarbij het licht Neshama komt. Het is nog geen licht -Hochma. Het is geweldig, maar het is nog geen licht Chokma. Het uit het hoofd licht komt, maar het is nog geen. En daarna komt het licht Chaia. Oh, en alleen, alleen maar het licht Chaia is genoeg om eh, zivuk te maken, dus medenukwa. Ki, 24. Achar taslum ha mogen de Jenica. Want na het voltooien van de mochin van Jenica. Dus mogen van Jenica betekent lichten van Jenica. Welke lichten zijn van Jenica? Nee, verschroeg. Ja? Weet je, Ja? In de Jenica, welke lichten zijn er? Nefeshroeg. En welke Kirim zijn? Nehi en Chagat. Net zo net hoort. Hij zegt nog, je, je zoet niet. Het staat wel natuurlijk, maar het is nog niet volledig. Het is dus kiel. Ja? het één klie. Ja? Grijs het woord aan net zo. Net zo het is dus één kli voor de. Nee, het is één niveau. Natuurlijk, op zichzelf zijn natuurlijk verschillende Kirim. Maar je kan het ook zien als één als één laag ja, dus er zijn eh, dus twee lagen gisteren het baratje veren dat is een middenstuk als het ware ja, van het parzoef, nu is het, zien we niet het middenstuk, waarom het hoofd ontbreekt maar we hebben alleen maar twee onderdelen van het partsoef, ja? er zijn altijd drie moeten zijn voor, ja drie, drie betekent dat is het dat is volledig dat is, ja, dat is mensen, dat is de hoog -gadlood. Dan kan men hoogmaand van. En zo nee, dan is het nog niet. Dus, nu hebben we gestern gevoerd, daar kan het licht uh, roog komen. En de goed God zot licht, uh, licht uh, nevers. Die twee. En in een grote toestand komt nog een, dus komt een Jesod, zeg je, Eerst komt die Jesod, zie je dat? soort daarbij, natuurlijk daar in het, in, natuurlijk in de tweede toestand waar Jenica is, natuurlijk je soort bestaat daar ook natuurlijk maar is als het ware nog niet uitgekomen helemaal, nog, ja, nog maar alleen daarom zegt hij, dat niet maar nu in de in de toestand van de Godlood is echt soort helemaal volledig is uitgekomen, en daarom kan je dan weer kaatsen het licht, ja Naar, voor in alle negen spierot omhoog dus, al die weerkatsen net, ze gaan net, ze gaan weerkatsen licht. Welke weerk licht, welk uh, aankomend licht is. heeft al dit tien of negen noemen dat, doet u niet toe. Dan kan je dat weerkatsen, kijk, ga je het weerkatsen, uh, je zoot net, uh, zoot net, zoot net, net, allemaal omhoog. En dan kan je het, het licht ook ontvangen uit zichzelf. Ja, hoe groot, hoe dieper ik die zijn, hoe lager ik zijn die gecorrigeerd zijn, hoe groter licht kunnen ze ontvangen. Dat is belangrijk gegeven, om dat, om dat uh, te, weet, te, te, te, te zien, te weten. Hey? Uh, kijk, ik zeg nu dat. En <coughs> nu spreekt hij over de Jozef, en Jozef is al geboren, hij gaat nu ons uitleggen. En weet Mirobe en zij, dus de en zij werden in hem verborgen. Hij gaat ons vertellen. En dat, dat ik zeg u direct dat het gadluut Alef is, is. De eerste gadluut is. Hij gaat ons ver, uh, vertellen. Ki, 24. Acharta schlum, want acharta schlum, in de jenica. Na het voltooien of volbrengen van de van jenica. Dus licht van jenica. Dus licht. Licht van jenica. Uh, And that is, that is then, uh, en dat is dan Nefesh en Roach. Olé, Zerenpien, pin steekt op. Die heeft nu, kijk, pin, die groeit. Die ontvangt nu eerst, ja, Gesset, oh, sorry, Nefesh en Roach. Ja, die twee lichten heeft jou. Al. Als die twee lichten heeft, die, dan, die is klaar dan daarvoor. Dan gaat je weer groeien, want het is nog niet voldoende. Hij heeft nog, heeft nog steeds in zichzelf die, dat genetisch materiaal om te groeien. Ja, tot negens verrot. Dus hij heeft nog, heeft nog, ja, begrijp hij kan nog groeien. Dan zegt hij, na het bereiken van mogen de jenica, dus mogen van de jenica, van de tweede toestand, o leze een pin, een pin, le bed, voor de tweede iboer. Dat betekent le mogen, gadlut, alef. Om mogen te ontvangen van de gadlut, alef. Om de mogen te ontvangen, dus licht te ontvangen van de eerste gadlut. En hij zegt, Ibor bet, hij zegt, wat betekent ook Ibor heeft ook twee keer Ibor. Dus twee maal verwekking. Kan men eerst zichzelf verwekken, verwekken de kracht, kracht verwekken, zoals het in de eerste toestand is. Ja? Verwekking waarbij, waarbij netzigen God en je Jezus, als het ware, stegen naar Gesset vorativeret. Naar het middenstuk, ja, naar de sfeerot Gesset vorativeret. Dat is de eerste, de eerste, hoe zeg dat, de eerste ibor. Ja, wanneer men dus de laagste sfeerot, dus van de onderstel, stegen, als het ware, die komen dan, of, of niet, stegen, beter te zeggen, die zijn, als het ware, nog niet uitgekomen van de romp. Dat is dan de eerste ibor. Ja, de eerste, ver, de eerste uh, uh, ibor, de eerste verwekking of embryo. De toestand van embryo. En de tweede embryo betekent wanneer al jenica is. Ja, wanneer al jenica, de tweede toestand, wanneer de tweede toestand al is, dus wanneer is het al licht uh, nefesh en roog zijn in de parzoef, en de kilim geset het ver feret net zo goed, je Hij hier geen je zood tot toe. Maar in principe is het wel zo, also... alleen dat is geen je van garloet, daarom is het. Dus dat hier, wanneer het in die toestand is, dan bestaat nog een nieuw gaat die parzoef in die toestand, waarbij die al al zes verrood heeft. He niet zoals eerst drie vierot had hij alleen maar. Net zoals goed is zo die, die op hetzelfde niveau waren als geschefde grotieferd. Nu heb zes nu had je zes vierot opgebouwd. Nu gaat hij omhoog, steigt hij omhoog naar de bina. Om weer zichzelf als embryo leggen in de bina. Weer dat? Hoe heb je dat? Naar de bina. Dus in het, in om, om het om de om de mochten van de hogemaat te ontvangen eerst in de eerste toestand eh, was het was het eh, drie bij drie was het de bedoeling om de jenica te ontvangen ja, om, om, de, om laten zeggen om te groeien roer, te ja, om roer ja, om stap voor stap om de, om de kleine toestand eerst op te bouwen. En nu heeft hij al twee lichten. En nu wil hij dan grote toestand opbouwen. Dan gaat hij ook weer nu naar de bina. Ik heb niet niet binach, het niet opgeschreven, niet opgetekend. Bina, wordt het soort. Of. Hij steekt op, zeer pin. Wie is boven zeer De volgende stadie. De volgende. is ima is uh, bina. Dus hij steekt nu op naar de bina. Ook weer als embryo. En dat heet iborbed, de tweede ibor. De tweede ibur. Ja, steek je dan twee, de tweede keer daar naartoe. En om daar weer te verblijven, om het licht van de Shama te ontvangen. Eerst de Shama ontvangen. Waarom is het? Hij steekt op naar de bina. En, de, en het licht van de bina is de Shama, ja of niet? Hij steekt nu naar de bina. En mm -hmm. het licht van de bina is ja. de Shama. Hij gaat daar de Shama ontvangen van haar. En wanneer je klaar is met de Shama, dat is dat dat heet het. Godlut Alef, de eerste Godlut. En daarna gaat, daarna gaat die zelf dus aantrekken via haar ook die, het licht van de Abba. Dus eerst verkrijg je dan licht van de Ima, dat is Bina. Ima, Abba of Ima, ja of niet? Hij, hij is mannelijk en hij zij is vrouwelijk. Dan eerst verkrijg je van haar, het is lichter, ja, het is wel grover dan licht van Abba. Haar licht is grover, ja of niet? Dan ontvangt hij eerst het licht van haar, dat is neshama, en dat is dat in de toestand dat, dat heet gadlut alef, de eerste gadlut. En vervolgens ontvangt hij heel kracht om te ontvangen licht van de Abba, van de Vader. Dat is een mannelijke licht, Het is licht van Gaia. Dat is wat hij ontvangt. En dat is absoluut alles wat kan. Dus dat zijn die toestanden. Dan ontvangt hij het licht van Gaia. En dan heeft hij vol, dan is hij vol, helemaal vol. Hij gaat ons nog verder dat hij. Dus hij zegt. Ja? Ja, oké, is goed.